Goedenavond. In Groningen zijn meerdere N-wegen dicht vanwege het winterse weer. Door de sneeuw en harde wind ontstonden daar sneeuwduinen... en er viel volgens Rijkswaterstaat niet tegenop te schuiven. Busvervoerder Qbus zegt dat er zeker tot 9 uur morgenochtend... geen bussen rijden in Groningen en in Friesland tot 11 uur. De Bijenkorf gaat banen schrappen. Meer dan 150 mensen moeten ander werk zoeken... en de ontslagen vallen vooral op de werkvloer zelf. Alle zeven winkels die de Bijenkorf nu heeft, blijven wel open. Het schrappen van banen is volgens het bedrijf nodig omdat er steeds meer online wordt gekocht. In Frankrijk zijn zeker 30 gewonden gevallen door een storm. Dat gebeurde vooral bij verkeersongelukken. En ook zorgde de storm voor stroomuitval. In het noorden van Frankrijk zaten zelfs... ...380.000 huishoudens zonder elektriciteit. En in Thailand heeft een waarzegger zijn eigen ondergang voorspeld. Een 19-jarige vrouw dacht vorige week een goede data verrichten... ...door hem wat geld te geven. En in ruil daarvoor voorspelde de helderziende haar nabije toekomst. Daarin zei hij dat de vrouw een waardevol bezit zou verliezen... Ja, vrij toevallig was zij niet veel later haar iPhone 13 Pro kwijt. En je raadt het al, de waarzegger bleek hem te hebben. Hij is opgepakt en de vrouw kreeg haar telefoon terug. Een hele rare babbeltruc. Het weer van Weerplaza in Friesland, Groningen en de Wadden... geldt tot morgenochtend code oranje voor sneeuw. Dit weekend behoorlijk koud, overdag vriest het... en s'nachts kan het lokaal min 15 worden. Alleen dankjewel. Alsjeblieft. Zal ik jouw toekomst eens voorspellen? Nou. Jij gaat heerlijk naar huis. Heerlijk zeg. <laughs> Fijn weekend. Ik heb je iPhone trouwens. Hé, <laughs> hey, daar is de politie. Let's is de verkeersinformatie. Geen vertragingen langs aanwegen, ook geen controles gespot. Vanaf maandag is... beetje... het verboden woord... Zegt een Q-DJ het toch? Dan maak jij kans op 500 euro. Q music, Q Stefan Belman. 500 euro op je mel. Gauw, oh, zometeen somber 12 to 12. Maar eerst David Guetta en Sia Q-Music. Q-Music. Q-Music, Q-Sounds. Pokkel, somber 12 to 12 on Key Music, zo meteen Katy Perry. Grote delen van het land zijn nog steeds wit. Het kan glad zijn op de weg. Algemeen is dat winter, over het algemeen... is dat winterwonderland heel erg leuk om te zien voor iedereen. Maar het kan links en rechts ook voor probleempjes zorgen. Sinnepin, hallo! Hé, hey, hallo! Nou, wat heb jij nou weer voor elkaar gekregen? Ja, <laughs> ik uh, dacht, uh, ik uh, ga dinsdag zoals uh, de rest van Nederland... Gewoon even lekker uh, mijn ruiten krabben en dan ga ik lekker aan het werk. En uh, ondertussen is mijn uh, portemonnee uit mijn jaszak gevallen. Maar oké, okay, kijk, jij bent professioneel chauffeur. Ja, zo. Klinkt wel heel logisch. Ja, is het ook. Hartstikke <laughs> chique. En hoe krijg je het dan een hemelsnaam voor elkaar om bij het krabben van je ruitje portemonnee te verliezen? Nou, hij stond open. Of, tenminste, mijn jaszak stond denk ik open. Sukkel. Ja, dat is. ja ik mag niet zeggen dit is maar ooit bij het Q hotel in de sneeuw overkomen op de piste omdat dus ook een zakje van mijn jas open stond en nou die heb ik nooit meer teruggevonden heb jij hem wel teruggevonden nou um, het meest cool is dus dat ik er dus eigenlijk van overtuigd was dat hij uh, onderweg uh, uh, in Hoofddorp uh, uit mijn zak gevallen was dus ik ben daarna ben ik nog met mijn moeder samen naar Hoofddorp geweest ben ik alle locaties ongeveer af geweest waar ik geweest ben en, uh, maar die hadden hem natuurlijk niet gevonden. Nee. En uh, nou ja, dan in de middag toch maar naar dat gemeentehuis... om uh, alles weer opnieuw aan te vragen. ID-kaart en uh, rijbewijzen en dergelijke. Dure hobby ook ja, trouwens. Dat heb ik natuurlijk, uh, ja, dat was een hele dure hobby. Toen uh, s'avonds om een uur of zeven kreeg ik op een gegeven moment een appje van iemand... dat hij uh, bij de Jumbo afgegeven was. Hij <laughs> lag gewoon in de buurt. <laughs> ja, dat was heel erg hoor. Hij bleek ja? op de parkeerplaats gevonden te zijn. Hé, uh, hey, maar nu... Jij kan jou overal zo goed identificeren... want je hebt 16 rijbewijzen, 20 ID-kaarten. Zo ongeveer, <laughs> We hadden en nou, Ik ben blij dat het goed is ja. gekomen. Moet jij dit weekend ook werken? Nee, lekker vrij. Goed zo, want het kan heel glad worden ja. op de weg. Zeker zondag. Ja, dat is dus uh... ja, dus nou ja, als je dan niet voor je werk, maar wel privé de weg op moet doen... alsjeblieft voorzichtig. Ja, dat doen we zeker. Maar we blijven lekker thuis, zo. En als je gaat krabben, wat doen we dan? Jas, yes dicht. <laughs> Q sounds better, better with you. Q music.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 Ik ga de Swifties een beetje tegen het verkeerde been schoppen... maar dat mag af en toe, ondanks dat ze met velen zijn... en ook soms genadeloos. Kom maar, je weet waar ik ben... van de Madenweg 40. In ieder geval, Taylor Swift... die, zeg maar, vliegschaamte... schaamt zich... voor het vliegschema van Taylor Swift. Als je wat ik bedoel. Het komt erop neer dat zij zoveel commentaar krijgt... op hoe vaak zij in een vliegtuig stapt... wat ook noodzakelijk is voor de werk en dat soort dingen. Zij heeft dus nu iemand in dienst... die puur zorgt dat haar vliegschema's niet online verschijnen. Dan weet je dat je in ieder geval een drukke agenda hebt. <laughs> ja, En trouwens ook een van de wereldtours die het meeste geld om heeft gezet ooit. En ook de nummer 1 in de top 40, nu op Q. I heard you calling on the megaphone. You wanna see me all alone. As legend has it you. are quite the pyro. You like the match you are. was a cold bed full of scorpions the venom stole her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 Save my heart from the fate of... Allemaal. Oh, feel me. Ja. Ga ik voor... Hallo Janet Kramer. Young Jan Smeet. Nee, ik zou het echt niet weten. Ik ga voor Mark Rutte. Body and... Land Allemaal. Hey. Who the fuck is Kane? Welkom nou, bij een spelletje waar Kane figuurlijk in de huid kruipt van een bekend iemand. Zo is dat en niet anders. Soms figuurlijk, soms uh, iemand die gewoon bestaat. Je, ik dacht dat je ging zeggen, soms letterlijk. Maar dat. Je ja. weet het, hè? Het is nooit letterlijk. Ik bedoel een. Uh... Dat zou een misdaad zijn. Ja, nee, ik bedoel niet. Ik bedoel een. Uh, oh, een. een uh, personage. Een ja, je ja, bent ook een sponge, SpongeBob. Ja, exact. Ik, ja, nou, ik, ben, ik ben ook slecht met de Is worden. vandaag overigens niet het geval. Oh, nou, heb, heb jij een eerste hint? Met? Ja, ik ben vandaag een mannelijke Nederlandse bekendheid. Een mannelijke Nederlandse bekendheid. Als jij zo meteen. Cain hebt in de Chemische Gap C-A-I-N. En niet anders, want anders en. doe je niet mee. Slaat hij helemaal. Dan mag jij op de radio een ja-nee vraag aan Keen stellen om dichterbij antwoord te komen. Daar een gokje wagen. Heb jij het goed, dan win je. Een all-in arrangement voor vier personen bij PAM Party House in Zwijnrecht. Als een uur lang molen. Om een bergomette. En Alle drankjes zijn inbegrepen uit het PAM-drankenpakket. Dus dat wil je hebben? Nog één keer de hint. Oh, ik dacht dat je. ga nog één keer de prijs. Ik dacht, nee. Nee, nee. <laughs> en, een een mannelijke Nederlandse. Nederland. <laughs> nou, doe dit. Nee, een mannelijke Nederlandse bekendheid. Sowieso. Ja. Dus die dus niet marshmallow, ook niet jelly roll. Zo met op Q Holy Water. Start je zaterdagavond met Chris Cross Amsterdam. Jordi, Sander en Yuki in de mix. Je hoort ons iedere zaterdag vanaf 9 uur.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 fuck is Kane? Nou, nou, nou, nou, nou, nou, nou. No. Ik ga het nog steeds niet zeggen. Nieuw jaar, nieuwe ronde, nieuwe kansen, maar nee, jammer. Nee, ik ga het gewoon nog steeds niet zeggen. Eén het keer raden. dit jaar ga ik Dat je is het het nakken. is een spel, je moet het raden. Eén keer nakken. I heard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 Who the fuck is Kane? Op oh, Q-Music, dat waren Marshmallow en Jelly Roll. Zometeen Shakira, maar eerst dus Kane in de hoofdrol. Hallo? Wat was je eerste... Oh, sorry. Wat Ik was dacht je... dat we zo op elkaar ingespeeld waren, maar dat blijkt dus niet te zijn. Oh, ja. Wat was je eerste in? Wat was meer eerste in? Ik ben een uh, mannelijke Nederlandse bekendheid. Hey, dan mag je dus een ja-nee vraag stellen, Martijn. Dan ben je een zanger. Zanger. Ben ik een zanger? Oeh, dan komen we gelijk al met een moeilijkere vraag dan je eigenlijk zou denken. Huh, waarom is dat uh, Maar ik zou mijzelf niet in het hokje zanger stoppen. Oh, maar je zingt dus op... Oké, okay, nou, de vraag is... hoe? The, the fuck, fuck is Kane? Ja, dan denk ik Willem-Alexander. Willem-Alexander, <laughs> want dat is wel een randje zanger eigenlijk. Ja, best vaak hoor. Die troonreden, dat zingt hij helemaal. Zo mooi. Tranen. Nee, ik ben niet Willem-Alexander. Niet Willem-Alexander. Maar ga je leuke dingen doen dit weekend? Eh... Uh... Nou, ja, eigenlijk alleen maar werk is. Oh, dat, dat moet ook gebeuren. <laughs> en hey, kunnen we ook een handje schudden? Werk ze alvast dan. Nou, dankjewel. Hoi, <laughs> Sanne, goeie avond. Hallo. Welkom bij Who the Fuck is Kane, een mannelijke Nederlandse bekendheid. Voordat we gaan spelen, hoe is het? Goed? Nou, mooi. Wat ga je doen, Met dit jullie? weekend? Ja, ja, weinig. Ja, ja, weinig. vieren. Weinig. Wat krijg je veel? Ja, standen. ja. Ben je aan het hardlopen? Kom je net van de stermaster. Nee, ik zit thuis, maar ik word een beetje zenuwachtig. Oh! Ja, nee. Oh, ja, dat snap ik ook wel. Kane is namelijk ge uh, genomineerd voor een Marconi Award. Nou, daar is het op, jongen. Dat is dus een uh, radioprijs voor een, aan aanstormend talent. En oh, hij is daar gewoon. En ik snap dat je dus een beetje zenuwachtig wordt als je hem aan de telefoon hebt. Ik weet niet eens wat ik moet zeggen. Welke jaren vraag wil je aan King stellen? <laughs> um, <laughs> heb je ooit een grote prijs gewonnen? Grote prijs? Nee, nog niet. Nee. <laughs> heb ik wel eens een grote prijs gewonnen? Oh, je hebt een moeilijke vraag, hè? Uh, wel goede uh, vraag. Heb ik een grote prijs gewonnen? Wat is een grote prijs? Je hebt letterlijk de grote prijs van Nederland, maar... Heb ik wel eens een grote prijs gewonnen? Ik heb toch ongetwijfeld wel eens een grote prijs gewonnen? Ik weet niet wie je bent. Ik zit even op Wikipedia te kijken, maar er staat hier niks genoteerd. Ik ga het dus even aan onze vriend ChatGPT vragen. Je hebt een moeilijke vraag gesteld, Sanne. Een goeie. Hij is helemaal, hij weet niet wat hij ermee aan moet. Hij moet helemaal zweten met zijn marconietje. Prijs gewonnen. Vraagteken. Vraagteken. Nou... Zes bomen hebben we uh, Ja, ik heb wel eens een prijs gewonnen. Ja? Maar geen nationale prijs. Geen nationale, wat een vraag antwoord. hoe de fuck is game volgens jou? Zeg maar niet, echt grote, grote prijs. Oh ja, oké. Okay, ehm okay. uh, um, zo. Kleurplaatwedstrijd, zo Ja, Sander, daar ben je niet echt heel <laughs> veel verder mee vooruitgekomen. Het is me. Nee. Maar, maar toch gokkiewagen um, wagen. Aan wie zat je te denken? Ja, ik had eigenlijk nog geen flauw idee. Oh. <laughs> Uh, zo en dan deze vraag echt top ja ja ik dat moet eerlijk zeggen ik heb het ook even ChatGPT gevraagd voor een vraag maar voor goede vraag van ChatGPT uh, ChatGPT en zijn vraag en het andere <laughs> <laughs> ja die zit nu ah oh, dit heb ik net aan iemand gegeven vertel Oh jezus Hoe gewoon een mannelijke Nederlandse bekendheid, bekendheid die net geen zanger is net geen zanger en geen nationale prijs heeft gewonnen ik, heb, ik vind het gewoon bijzonder dat deze artiest nooit een, een, een prijs... Oh, kut. Oh, het is een artiest blijkbaar. Noem een Nederlandse mannelijke artiest. Hij heeft zich zojuist verlult. Hé, nee, verdomme. Dit is, het, dit, uh, dit is onze ja. versie van het verboden woord. Ja, dan denk ik als allereerst kraantje Papi. kraantje Papi. Papi. Uh, geen idee. En waarom niet? Crane, uit Galun. Ja, verder. Ja, daar kom ik zelf ook weg, hè. Dus, uh... Kom je uh, Groningen. Ja, Van Groningen weg, zeg je dan, hè? Ja. ja. Uh, Sanne, het, het is echt waar... Ik ben Kraantje Nee, papi. nee. Wat goed! Hé? Ja, ik weet niet of jij dezelfde associatie had als ik vandaag, Sanne. Maar ik dacht omdat Vrienden van Amstel Live vandaag begint. Dacht ik, ik neem, ik neem de aanvoerder van de Vrienden van Amstel Live vanavond. Oh, is die weer kroegbaas? Hij is weer kroegbaas. Daar is hij deze aan gedacht. Nou, nah, Sanne, wat de hel? Je bent gewoon de tweede en je hebt hem! Hallo. Ja, leuk! Nou echt, ik sta helemaal perplex. Oh my god, oké, okay, woon jij nog steeds in Groningen? Ja. Oké, okay, dan is het wel een stukje rijden, maar wel heel leuk om naartoe te gaan, want jij hebt gewonnen. Een al in arrangement voor vier personen bij Pan Party House in Zwijndrecht. Dat is een uur lang bowlen op een pet gourmet. en alle drankjes zijn inbegrepen uit het BAM drankenpakket. Ja, en is er... de prijzen die hij dus heeft gewonnen, volgens uh, mijn grote vriend ChelGPT, ja. Is de Before the Fame Awards in 2007 vanwege een Groningse hip-hopwedstrijd. En de beste noordelijke artiest in 2019. Ja, nou ja, jij komt uh, van Grunweg. Het zijn allemaal prijzen uit die, uh, uit die regio. Ik weet niet of je ja. weet waar Zwijndrecht ligt. Het is wel voor jou heel erg zuidelijk. Oh, ik neem mijn moeder mee, dus dat komt wel goed. Oh, dat uh -huh. komt ook goed. Als de moeder, ik weet nu al, San, als jouw moeder meekomt, dan komt het goed. Het is gelukkig ja. niet zo zuidelijk als Afrika. Nee, nee. <lacht> dan moet je met het vliegtuig. Maar gelukkig heeft Groningen een airport. Oké, okay, Sanne, fijn weekend! Ciao, Sanne! Hé, Niet kraantje papi, maar wel Shakira Shakira met... This Time for Africa. During its old time, choosing your battle. Pick yourself up and dust yourself up and back in the saddle. You're on the front.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 for Africa Werd er redelijk snel geraden. Nou, echt bizar. En het was gewoon een wilde gok. Ja, het was een wilde gok. Hoe vaak maak je dat nou mee? Al die mensen die er helemaal voor intunen om naar hoe de fuck is Kane te luisteren, om half wou ja. helemaal teleurgesteld. Ja. Arme oma Ank. Arme oma Ank. Hoe de fuck is Kane? Dit is Q-Music. Damiano, David, Tyler en Nia Rogers. Gonna, gonna en dit is Q-Music. Zomer. is nieuw, maar gelukkig voor de mensen die alleen maar in voor muziek, hebben we ook lekker nieuwe muziek, namelijk Nate Smith, Tyler Hubbard op Q. Go down, get flipped, girls get to dancing when headlights get lit. week vrijdag op de bank zit en naar de tv kijkt dan moet je heel goed kijken en dan kan je jou en mij op tv zien en dat is best leuk, want uh, wij hebben allemei, allebei ooit meegedaan met de voice jij hebt ooit meegedaan met de voice of Holland ik heb ooit meegedaan met de voice kids ja dat is toch waarom niet waarom lach je? nee ga verder met ja. je verhaal ja. en volgende week ja. kan je ons allebei spotten ja. in The voice of Holland ja. Ik dacht dat we dus gingen zeggen... Oh, we gingen nog in de dingen zeggen... We welk nee, nee, nee, nee. nee, nee. Maar ik, we kunnen straks nog wel even uitleggen waarom precies. En oh ja. in welke hoedanigheid. Ja. ja, toch? Ja, dus we zijn allebei te zien in, in de, de eerste aflevering de van de waar Maar hoe en waarom, <laughs> dat, dat zeggen we, we zo, meteen. zo meteen. Goeie tease. Lekker pick. Lig in mijn pet. Weer een bericht van mijn ex.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 Ik uh, benijd jou een beetje. Ik denk, nou tenminste, ik, uh, ik niet per se. Ja. Want ik ga niet meedoen met het verboden woord. Maar vanaf aanstaande maandag spelen wij het verboden woord op Q-Music. Mogen ja. alle Q-DJ's tot en met vrijdag... Uh, ik durf even niet te zeggen welk, welk tijd zit. Maar goed. Zes uur maar. Maandag tot en met vrijdag mogen ze niet het woord een beetje zeggen. Tot en met tien uur krijg ik hier uh, Wat? Dan, dan doe jij wel nog mee een uurtje. Nee, tien uur ochtends. Oh, om sorry. Avonds. Oh, laat, ja, maar, laat, sorry. Maar, laat ja, maar, maar, Ja, bij eh, de ochtendshow is uh, oh, Man, We ja. hebben ook zoveel acties. Warrant, nou, ja. verwarrant, verwarrant. Um, jij hebt nog maar één keer de afgelopen drie uur... Ja. buiten de keren, omdat jij over het verboden woord hebt gepraat... heb jij nog maar één keer het woord beetje gezegd. Ja. Dat is echt bizar. Nee, er zijn wanneer? dj's... Afgelopen week hebben Mattie en Marieke een, een, een, een testuurtje gedaan. Ja. Die zijn net zeven keer in een uur. Ja. Ik denk dat Matty een, uh, een, een, ja, een, een jammerige keuze heeft... voor het feit dat hij straks een joker heeft met Bram, Bram Krikke... die hij een uur mag inzetten. <laughs> dat gaat hier ook komen. Want Bram heeft volgens mij ook acht keer in zijn programma... het woord beetje gezegd. Acht maar keer, ja. even voor de duidelijkheid... als vanaf maandag dus het woord beetje wordt gezegd... kan je klikken op een knop in de Q Music App. Moet je snel 500 zijn. 500 euro. Dan wil je 500 euro. Ja. We mogen blij zijn dat jij niet meedoet. Want dan zouden we maar 500 euro winnen in een ja. nieuw programma. I know, ik weet ook precies wanneer Taylor Swift ging scheef. Ik maakte gewoon een foutje, ja. Ik ga trouwens wel donderdag bij Domien... dat kan ik alvast verklappen... in de stevens pianobar doen bij hem in de show... met allemaal liedjes waar het verboden woord in zit. Oh, leuk. Dan moet je niet dezelfde fout maken als vorig jaar. Ik ga dit keer niet zelf zeggen. Ik zweer dat ik dat niet ga doen. Nou, Kane, ik ga straks luisteren in de auto. Ik ben benieuwd hoe vaak jij het zegt. Uh, ondertussen moeten we even bellen. Even kijken hoor. Uh, Jordi! Hey, hallo. Met Stefan en Kane van Key Music... Nou, goedenavond. Ja, nou wij hebben net gezegd, we zijn volgende week vrijdag op de tv. Kane, waarom zijn wij op de tv? Wij zitten in het publiek <laughs> van de allereerste oh aflevering van The Voice of Holland. Ja, superleuk. En we oh, hebben we allebei ooit meegedaan? Dat... je moet echt heel goed gaan zoeken hoor. Want we, nou, we zitten wel uh, op een mooie plek. Maar... Nou, ik denk dat we best beste kans maken om in beeld te komen. we zitten ja, wel een denk... beetje achterin. Nee, we komen sowieso in beeld, maar niet als we doen niet meer mee of zo. Nee, nee, nee, nee. Niet nee, nee. weer. Was, was je daar bang voor, Jordi? Nee. Waar om mee te doen met het programma's. Nee, dat wij. Ik, ik weet niet. Of dat is schrift, nee, Jordi, gebeld, ja. ja, sorry, ik heb jou gebeld. Nee, Jordi Appnet, net dat hij ook op tv is binnenkort. Oh! Ja, dat klopt. Vertel. Nou, ik heb meegenomen aan Lang Leven de Liefde. Oh! oh. Wat goed. Leuk! Oké, okay, we gaan ja. niks verklappen natuurlijk, want dan, dan nee, hoeven we ook niet nee, meer te nee, kijken. Dat mag je maar ik vond het wel leuk om te vertellen. Wanneer zit je erin? Nou, uh, volgende week donderdag komt mijn aflevering op Videoland. Dat is snel. Uh, 29 januari komt op net 5. Oh my god, ik ga kijken bro. Ja, ik vind, hey, ik heb zo genoten daar. <lacht> Oké, okay, wacht even. Uh, vrijdag, vrijdag ne uh, nee, donderdag 29 januari. Oh, de avond dat jij waarschijnlijk jouw Marconi Award <lacht> krijgt, Kane. Dan ben jij op tv. En dan dus ja. vrijdag de 30 e spreken we dan even af dat we gaan bellen Jordi op de radio. Ja, dat lijkt me leuk. Oké, oké okay, okay, top. Nou, ik ga jou spreken dan. Rustig gaan. Ik ben het is helemaal goed. Hey. Hoi, jongen. Oké, okay, als je nu nog uh, aan het luisteren bent, chapeau, Kane. <laughs> ik ben heel benieuwd waarom je nog wakker bent. Dus ik zou het leuk vinden als je even een audioberichtje wil sturen in de Q Music app... waarin je zegt, hé hey Kane, ik, ik ben nog wakker, wakker omdat... Puntje, puntje, puntje, puntje, met jouw invulling op de puntjes. Dat zou heel leuk zijn.